7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal... hoort u meer over het vredesproces in Israël. Wie mag worden vrijgelaten en waar mag worden gebouwd? Ja, het kent zo zijn nodige uitdagingen. En Roemenië en de gestolen schilderijen... was het maar nooit gebeurd, vinden ze in Kakaliu. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. Reizigers die vergeten uit te checken leveren de vervoerbedrijven jaarlijks 30 miljoen op. Dat schrijft de Telegraaf op basis van eigen bronnen. Reizigers betalen bij wijze van borg aan het begin van hun reis 4 euro bij bus, tram of metro en 20 bij de trein. Bij het uitchecken wordt dat bedrag verrekend met de werkelijke kosten van de reis. De vervoerbedrijven willen niet zeggen hoeveel ze verdienen aan de vergeetachtigheid van reizigers. Het Israëlische kabinet heeft besloten de komende dagen al 26 Palestijnen vrij te laten. De vrijlating van de gevangenen maakt deel uit van de afspraken over de hervatting van vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. De 26 Palestijnen behoren tot een eerste van vier groepen die door Israël worden vrijgelaten, zegt de Palestijnse onderhandelaar Irakat. Yes, there is an agreement. Israel committed to release 104 in four batches. De eerste zal gebeuren op de 13e uh, augustus 26. En we hopen dat dit agreement wordt zoveel Zoals we gaan onze commitments. Woensdag begint in Jeruzalem de tweede ronde van de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. In Israël is grote beroering ontstaan over de aanstaande vrijlating van ruim 100 Palestijnse gevangenen. Vele van hen zijn verantwoordelijk voor aanslagen op Israëlische burgers. De politie heeft gisteravond na een familieruzie in Leiden zes mensen opgepakt. De ruzie was uitgelopen op een steekpartij... waarbij een man van 29 en een kind van 3 licht gewond raakten. De man is een van de zes arrestanten. De politie onderzoekt wat precies de rol is geweest van alle verdachten. In Mali is de beslissende stemronde in de presidentsverkiezingen... zonder problemen verlopen. Inmiddels worden de stemmen geteld. De uitslag moet binnen vijf dagen worden bekendgemaakt.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 Maar er staat tegenover dat bij de Oostvaardersdijk bij Lelystad een verdrinkingsgeval te betreuren was, ondanks inzet van brandweer en KNRM. Een Belgisch homostel beschuldigde de politie in Brussel van homofoob geweld. De twee hebben een klacht ingediend naar aanleiding van een incident op straat vrijdag. En politieagenten een politieagenten maakte een anti-homo-grap tegen hen. En toen ze daarop ingingen, kregen ze klappen. Hun mobiel werd in beslag genomen en ze werden door vijf politiemensen in een busje gesleurd. Een van hen zou daarbij een gebroken pols en kneuzingen hebben opgelopen. De zomervakantie is voor een deel van het land vandaag alweer ten einde. Basisschoolleerlingen in Zuid-Nederland moeten vandaag weer naar school. Het nieuwe schooljaar begint vroeg. De komende jaren vallen de vakanties iets later. Eerstejaarsstudenten in Groningen, Utrecht en Leiden... beginnen vandaag aan de introductieweken. Omdat het aantal studenten nog steeds toeneemt... was de belangstelling voor de introductietijd... ook dit jaar weer groter dan vorig jaar. In Utrecht en Groningen is de inschrijving vol. In Leiden kunnen belangstellenden zich nog wel aanmelden... Voor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 Met een file op de A27, Breda richting Gorkum. Daar staat bij Knoop het hooipolder 2 kilometer. Het heeft te maken met een spoedreparatie. Daardoor is bij Knoop het hooipolder de rechterrijstrook afgesloten. En problemen bij de sporenwegen. Want tussen Breda en Tilburg rijden door een aanrijding geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Zoals hij ook dank je wel. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.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 Vanaf vanavond is hij er weer. De Memories Zomerspecial. Zon, zee en liefde vanuit Israël, Spanje en Frankrijk. Een zoektocht naar die ene liefde van toen. De Memories Zomerspecial is er vanaf vanavond. Om kwart over negen bij de KRO op Nederland 1. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. De speelgoedbranche maakt zich zorgen over de groeiende stroom onveilig speelgoed. En er wordt weer serieus gesproken over vrede tussen Israël en de Palestijnen. Dat betekent niet dat de sentimenten veranderen. I believe that this land is ours. Abraham, my father, walked here. Isaac, Jacob, we all walked here. We're hier stay here forever. En dus blijft Israël bouwen in de bezette gebieden. De Israëlische regering heeft toestemming gegeven... voor de bouw van bijna 1200 huizen in Joodse nederzettingen. De meeste huizen en appartementen, bijna 800, worden gebouwd in Oost-Jeruzalem. Op de westelijke Jordaanhoeve komt de rest. Het besluit komt enkele dagen voor de hervatting van het onderhandelingsproces... tussen Israël en de Palestijnen. De Palestijnse onderhandelaar Saab Erekat vraagt zich af waarom Israël dit doet. Waarom? Wie doet deze dingen? Ze zijn to om the peace negotiations. Are determined... ...to force people like us to leave the negotiating table. Dit soort dingen zijn bedoeld om het vredesproces te ondermijnen... ...en ons te dwingen weg te lopen van de onderhandelingstafel... ...zegt Erik Kat, een van de onderhandelaars. Ik ga erover praten met Midden-Oosten-deskundige Robert Soeterik. Deze Soeterik, goeiemorgen. Goeiemorgen. Heeft Erik Kat gelijk? Ja, mag ik even iets rechtzetten in uw inleiding? U zei dat Israël doorgaat met het bouwen van um, uh, woningen in oost Jeruzalem ...en de rest op de westelijke Jordaanoever. Ja. Dat is een misverstand natuurlijk, want Oost-Jeruzalem behoort ook tot de westelijke Jordanover. Dus het gaat ah, om ja, ja, ja, woningen die... Ja, het is een belangrijk onderscheid, want Israël heeft zoals bekend Oost-Jeruzalem eenzijdig geannexeerd... en uh, doet daarmee uh, af dat dit uh, niet langer tot bezet gebied hoort. En uh, dat is natuurlijk een belangrijk iets wat we in, niet uit het oog mogen verliezen. Nee, daar heeft, maar, u, daar heeft u gelijk in. Ja. Om, om terug te komen bij uh, Erekat. Uh, ja, uh, de grote vraag is natuurlijk, uh, waarom doet Israël dit op dit moment... Die uh, gesprekken moeten nog op gang komen. Uh, er wordt enerzijds ingezet op het uh, vrijlaten van 104 Palestijnse gevangenen. He, dat, dat kan je niet anders interpreteren. En onder druk van de Verenigde Staten zal dat een, een gebaar zijn... om uh, de Palestijnen enig perspectief te laten zien in wat dan nu begint. En tegelijkertijd ga je dus door met het uh, creëren van voldongen feiten... die uh, iedere uitkomst van het overleg natuurlijk bij voorbaat al beïnvloeden. Dus um, ik kan het niet anders interpreteren dat, dat dit um, um, een van de... Um, een zaak is die de regering jou doet... om een deel van zijn eigen uh, regering bij elkaar te houden... en steeds ook weer signalen te geven van... we mogen dan misschien gaan praten, maar we bouwen gewoon door. Ja, maar wat dan, uh, dat ze dat, als ze dat niet zouden doen? Je zegt van het is voor, voor binnenlands gebruik, maar... Uh, ja, verliest hij dan helemaal de steun voor welke poging tot vrede dan ook? Nou, hier valt weer een term die toch enige correctie verdient. Je kunt je in gemoede afvragen of Israël uit is op het sluiten van vrede met Palestijnen. Ik denk dat de situatie beter gecharacteriseerd wordt door te zeggen... dat Israël met de Palestijnen rond de tafel zit... om te kijken of de voorwaarden die Israël stelt aan het overleg... of die door de Palestijnen worden overgenomen. Dat is niet zomaar iets wat ik zelf bedenk... maar dat is ook gebleken uit het overleg wat tussen 2000 en 2010... door eigenlijk dezelfde onderhandelaars is gevoerd en dat uh, door het lekken van uh, documenten naar Al Jazeera en inmiddels vastgelegd in een boek, de Palestine Papers, heel duidelijk naar voren komt. Israël stelt zijn voorwaarden. Het staat de Palestijnen vrij om daarmee in te stemmen. <laughs> en die voorwaarden die Israël zelf stelt, die zijn zo verregaand dat ze niet voldoen aan de minimumvoorwaarden van de Palestijnen. En daarom loopt het op niets uit. Is dan Israël, het is, is Israël niet genegen ook maar iets in te schikken? Nou, uh, Israël heeft natuurlijk ook te maken met een internationale publieke opinie, uh, tot op zekere hoogte. En je moet uh, natuurlijk zorgen dat in dit overleg de Zwarte Piet niet bij Israël terechtkomt. En, en daar, daar zal het de komende maanden over gaan. De Palestijnen zijn zo zwak, die kunnen nauwelijks concessies doen. Dus die zullen ook uh, uh, zeer uh, terughoudend zijn. Uh, zullen afwachten hoe de eigen publieke opinie uh, een en ander uh, interpreteert. En omgekeerd, Israël uh, zal uh, moeten voorkomen dat uh, ja, het beeld ontstaat van de Palestijnen zijn bereid op zich om te praten. Maar uh, wij gaan gewoon door met waar we eigenlijk mee bezig zijn, al jarenlang mee bezig zijn. Maar hoe verklaart u dan toch de vrijlating van die uh, Palestijnse gevangen? Want dat, dat is natuurlijk voor, uh, in, voor de Israëli's ook moeilijk om te, te verteren. Ja, een derde correctie op uh, het beeld wat er hier uh, ontstaat... is dat um, het is uh, pijnlijk voor de Israëli's, zegt u... dat, um, dat deze gevangenen, een aantal van deze gevangenen die uh, aanslagen hebben gepleegd... dat die vrijkomen. Dat zijn aanslagen gepleegd uh, op non-combatanten, dus uh, burgers. En dat is een hele ernstige zaak. Maar ja... Eh, dat is de ene kant van de zaak. Want als we kijken naar het aantal burgerdoden aan Palestijnse zijde... Eh, van de kant van Israël, dat is een veelvoud daarvan. Dus waarom zouden wij alleen gevoelig zijn voor de eh, gevoelens van de Joodse Israëli's... en niet van die van de Palestijnen? Het zijn mensen die vaak al eh, 10, 20 jaar vastzitten in de gevangenis... deel uitmaken van een, eh, van een, een verzet tegen Israëlse bezetting. Hè. We, we moeten nooit ook uit het oog verliezen. Palestijnen houden niet Israël bezet, maar Israël houdt Palestijnen bezet. En daar komt verzet tegen. En dan gebeurt er soms ernstig. Dingen, ...zoals waar deze gevangenen zich aan schuldig hebben gemaakt. Maar uh, het is toch een te eenzijdig beeld om alleen dan uh, oog te hebben... ...voor de gevoelens van de Joodse Israëli's en niet van de Palestijnen. We hadden er uitgebreid over door deze uitzending. Meneer Soeterik, hartelijk dank voor uw toelichting. Goed hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Elf minuten over zeven is het. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. In Roemenië begint morgen het proces tegen de verdachten... in de spectaculaire schilderijenroof uit de kunsthal vorig jaar. Ze zouden de kapitale werken hebben verborgen... in het geboortedorp van de dorp van de hoofdverdachte, Karkaliou. In het uiterste oosten van Roemenië. De bevolking daar is de schrik nog lang niet te boven. Via een ingestort stuk schuur van de tuin van de buurman... kom je dan in het verlaten huis... waar de moeder van de hoofddader de schilderijen zou hebben begraven. Het is goed verlaten, inderdaad. Totale wildernis in de tuin. En de buurman, die wist absoluut van niks. Ik heb niet eens een tv hij. Ik had geen idee van alle commotie. Totdat het ineens over me heen kwam. De politie nam me mee. Ondervroeg me voor een tijdje, maar... Ze zeiden ook al van het begin dat ik me nergens zorgen over hoefde te maken. Ik voelde me niet echt geïntimideerd. Ik was alleen maar stom verbaasd. De plek is inmiddels totaal overgroeid. Maar daaronder zie je inderdaad nog een kuil. Hier moeten de schilderijen, althans volgens de bekentenis van Olga Dogaru, een hele tijd hebben gelegen. De meeste inwoners van dit dorp in de Donau-Delta kunnen nog altijd niet geloven... dat hier een Picasso, Monet, Gauguin's hebben gelegen. De meeste hebben van al die schilders, om te beginnen nog nooit gehoord. En als je dan in dit toch niet al te rijke dorp leest over de waarde van die dingen... Dat, dat gaat het verstand van de meeste mensen te boven. Ik niet, Ik niet. Ik het in Das Minjonut kende Peter Kondrat, het voormalig fotomodel... dat nu wordt beschuldigd van heling. Ze waren allebei sportmannen en ze brachten op de training flink wat tijd samen door. Het was gewoon een goede vent, zegt hij. Ik had nooit gedacht dat hij zoiets als dit zou doen. Maar ze deden het natuurlijk, althans volgens de aanklagers, wel... En dus zit Karkeliou met de imagoschade opgescheept. Ook op de jaarlijkse braderie, waar loco-burgemeester Panfil George zich zo op had verheugd. Hij wordt er moedeloos van. We worden hier afgeschilderd als een dorp van luie dieven. voor de familie Dogaru heeft hij geen goed woord over. Iedere keer als zij hier een neus lieten zien waren, er problemen. Dat begon al jaren geleden. Daar enkaas, donkaas, proces, proces. je, was voorzien van waar, aloor, kreeg ik word vier jaar Ik zal blij zijn als deze mensen na het proces niet meer terugkeren. Dit is een keer, een keer het juiste proces. Spreken ze via benefieke communicatie. En dat beaamt ook Mircea Staiku, de gast op de braderie. Hij stoot er zijn koffie bij om van irritatie. Dit hebben wij als hardwerkende mensen niet verdiend, zegt hij. Hij zal blij zijn als het proces achter de rug is. Correspondent Joost van Egmond vanuit Kakalio. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Hij was toch blij, ook al mocht hij niet meedoen... met de finale van het koningsnummer. Shurandi Martina hoort u zo duidelijk. Eerst nu speelgoed. Want er komt steeds meer onveilig speelgoed ons land binnen... dat via internet in China is besteld. Van het speelgoed dat de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit test... voldoet een kwart niet aan de veiligheidseisen. Miesje van Rijns van de organisatie van Nederlandse speelgoedleveranciers... waaronder Mattel, Ravensburger, Jumbo, u kent ze wel. Mevrouw van Rijn, goedemorgen. Goeiemorgen. Waarom uh, komt dit speelgoed in de winkels terecht? Hoe kan dat? Uh, dat kan omdat er uh, niet alleen maar uh, leden, uh, ondernemingen zijn zoals u net noemde, maar ook ondernemingen die uh, het niet zo nauw nemen en uh, speelgoed uh, importeren dat niet aan alle eisen voldoet. Maar zijn zij dan in overtreding? Zijn ze strafbaar bezig? Uh, ja, want er is een uh, speelgoedrichtlijn veiligheid en uh, uh, daarin staat exact omschreven wat wel en niet mag. Uh, en hier moet je aan de wet houden. En waarom leggen ze het dan toch in de winkel? Is er niet voldoende veilig speelgoed? Uh, jawel, u zegt net dat er een heel hoog percentage wel veilig is. Overigens is het zo dat het speelgoed dat uh, de voedsel en ware autoriteit uh, controleert... Uh, dat speelgoed is waarvan ze het vermoeden hebben uh, dat het niet veilig is. En van die artikelen... Um, dus uh, Of is met 25 procent wat aan de hand. Ja. Met andere woorden. Uh, het meer dan overgrote gedeelte van het speelgoed dat uh, te koop is in Nederland. Uh, is helemaal veilig. Ja, maar ik vraag het nog een keer. Waarom ligt dat uh, wat niet gecontroleerd is dan toch in de winkel? Uh, is daar dan behoefte aan? Is er vraag naar? Of is het gewoon heel goedkoop? Het is, het is heel goedkoop. En uh, nogmaals, er zijn ondernemingen die zich niet uh, aan de wet willen houden. Omdat ze bijvoorbeeld uh, te veel geld willen. Te veel of makkelijk geld willen verdienen. Ja, um... Speelgoedleveranciers die u vertegenwoordigt halen die hun speelgoed ook zelf uit China? Um, die halen uh, soms uh, hun speelgoed uh, uh, uit China. En soms gedeelte van het speelgoed uit China. Um, maar um, op zich is er helemaal niks mis mee. Het speelgoed uh, uh, uit China. Ik bedoel, het kan overal uh, vandaan komen en niet goed zijn. Um, uh, sterker nog, um, de voedsel- en wareautoriteit um, en de Europese Commissie. Uh, Um, en de overkoepelende speelgoedorganisatie Toy Industries of Europe zijn naar uh, China afgereisd vorig jaar om afspraken te maken met de, Nederland met de Chinese overheid ja. om te voldoen aan alle eisen die gesteld zijn. En. Uh, uh, ook de Chinese overheid wil heel erg graag dat er op een andere manier omgegaan wordt en dat, er, uh, uh, dat artikelen die uh, worden uh, geëxporteerd vanuit uh, China uh, veilig zijn ja. en aan de wetgeving die er is uh, voldoet. Er wordt aan alle kanten dus aan gewerkt. Um, wat vindt u eigenlijk van uh, dat speelgoed waar we het over hebben? Is het echt onveilig of ja, zijn de richtlijnen ook wel heel erg streng? Zijn de eisen heel erg streng? De eisen zijn heel erg streng, maar dat wil niet zeggen dat je er niet aan moet voldoen, natuurlijk. Um, overigens, van het speelgoed dat uh, dan, uh, als het niet goed uh, uh, aangemerkt wordt, dat kan ook zo zijn, omdat er bijvoorbeeld een logo niet op staat. Of de leeftijdsaanduiding niet goed is. Dus dat wil niet, zeggen dat, Ik wil niet het speelgoed... zeggen dat het onveilig is? Uh, nee, nee, nee, nee, nee beslist niet. Nee. Is er een reden voor bezorgdheid? Want de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verwacht wel dat, het, dat de import van onveilige spullen de komende jaren nog toe zal nemen. Ja, inderdaad onveilige spullen, waaronder, waaronder misschien speelgoed. Ik denk dat het wel mee zal vallen, want een heleboel mensen begrijpen toch ook wel dat uh, iets uh, uh, moet kosten. Dat het niet verstandig is om op een website die je eigenlijk helemaal niet kent speelgoed te gaan verkopen. En dat het wel beter is om dat te doen in uh, de bekende uh, speelgoedzaken of bekende uh, webwinkels in ja, Nederland. Moet je wel zeker van zijn dat alles wat daar ligt wel goed is, hè? Um, maar dat kan je in het algemeen ook, wat nog was. Het is maar een heel klein percentage dat niet goed gevonden is. En ik denk dat het verstandig is dat je, je bij jezelf afvraagt... zou ik hier nog een tweede keer wat willen kopen? Kan ik hier naartoe als er iets mis is? Um, ja. Dat ja. zijn toch belangrijke criteria in het algemeen... om uh, uh, je keuze te bepalen waar je iets koopt. Zelf goed op blijven letten. Uh, Lijkt me duidelijk. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid... en moet goed blijven opletten. Michel van Rijn van de Organisatie van Nederlandse Speelgoedleveranciers. Hartelijk dank. Goedemorgen. Verkeersinformatie, daar staan uh, zwaar files. John Zahouka bij de AWB. Nou, daar staat er eentje op de ja, ja, A27. Breda richting Gorken. Er staat twee kilometer bij Knoppen het Heeft te maken met een spoedreparatie. En daardoor is bij knoop het de rechterreis ook afgesloten. En problemen bij de spoorwegen. Want tussen Breda en Tilburg rijden door een aanrijding en geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Na een tweede ronde van verkiezingen, gisteren, krijgt Mali een nieuwe president. Na alle waarschijnlijkheid wordt dat Ibrahim Boubacar Keita. En het wordt zijn taak om de rust terug te brengen in het verdeelde Afrikaanse land. Eerder dit jaar moesten de Franse troepen aan te pas komen... om de extremistische moslims te verdrijven die de macht in het noorden hadden overgenomen. We gaan erover praten met afrika correspondent Koert Lindijer. Uh, Koert, hoe is het verlopen die tweede ronde van de verkiezingen? Er waren twijfels of deze verkiezingen wel goed zouden verlopen. Want het is het hartje van het regenseizoen. Het is met Ramadan geweest. Grote delen van Mali zijn nog onveilig. Maar ook de tweede ronde gisteren van de presidentsverkiezingen is uiterst soepel verlopen eigenlijk. Er was nog veel regen gisteren. Er was nog sprake van soms gebrekkige organisatie bij de stemlokalen. Uh, maar over het algemeen is alles zeer soepel verlopen. Er was een grote opkomst. En er is geen aanslag gepleegd. En. Ook aan de vooravond van deze verkiezingen hebben de extremistische moslims... die het land uh, vorig jaar het noorden van het land bezet hebben... die hebben daarvoor uh, dreigementen uh, uitgegeven dat ze aanslagen zouden plegen. Maar dat is niet gebeurd. En Keita kan die de overwinning claimen? Ibrahim Babubarak, Babubakar Qaitha, zo moeten we hem uitspreken... die had een simpele verkiezingsslogan eigenlijk bij deze verkiezingen. Uh, stem op mij voor de trots van Mali... Uh, na de bezetting van de extremisten vorig jaar, gevolgd door de Franse interventie begin dit jaar, is Mali eigenlijk nog heel getraumatiseerd. En Keita beloofde daar op een krachtige manier een einde aan te maken. Die slogan is aangeslagen en volgens de verwachting uh, gaat hij ruim winnen van zijn rivaal Soumaili Sissé. En krijgt hij dan nog last met die uh, extremisten daar in het noorden? Of zijn die nou definitief verslagen? Dat laten we vooral niet doen als het uh, probleem van Mali zijn, uh, zijn opgelost. Integendeel, de oplossing moet nog beginnen. Uh, de vrees voor slaafcellen bestaat van de extremisten, zowel de hoofdstad Bamako als elders in het land. Uh, en er zijn natuurlijk ook nodige Malinezen geweest die de jihadisten, de extreme moslimstrijders, uh, hebben gesteund in, uh, tijdens die bezetting van, uh, van het noorden. Er is sympathie voor die radicale... Uh, vorm van islam, hoewel minderheid. Uh, verder zijn er natuurlijk nog veel meer problemen, zoals de opkomst, uh, naast de opkomst van de radicale islam. Er is een grote armoede. Mali is een van de armste landen ter wereld. Er is grote criminaliteit, drugshandel. Veel van de cocaïne in Europa, ook in Nederland, wordt via de Sahara, wordt via Mali aangevoerd uh, naar Europa. Er zijn gijzelaars. Er is nog steeds een Nederlandse gijzelaar in gevangenschap in, in Mali. Er is een zwakke staat. En daar moet hij allemaal een einde aan brengen. En ja, kijk, hij krijgt echt veel macht. Net als in het Franse systeem heeft de president veel macht. Hij krijgt 3 miljard dollar toegezegd van donoren. En daarmee gewapend moet hij die talrijke problemen van het land gaan aanpakken. En die problemen zijn vele malen groter dan alleen een verkiezing, uh, verkiezingsronde Ja, Maar goed, de vorige president is nog door een militaire staatsgreep verdreven. Wat is de invloed van het leger? Kaita heeft goede relaties met gematigde geestelijke en met het leger. En alle twee heeft hij ze heel belangrijk nodig. De geestelijke en de militaire. Uh, Kaita, de vermoedelijke nieuwe president... ...die heeft nooit in harde termen die staatsgreep 18 maanden geleden van Amadou Sanogo veroordeeld... En dat heeft hem eigenlijk sympathie opgeleverd in het leger. Zijn rivaal, Cisse, die heeft toen keihard gevochten tegen die staatsgreep. Die is zelfs gewond geraakt bij die, uh, die staatsgreep. En uh, dat heeft die Cisse, zijn rivaal, niet populair gemaakt in het leger. Dat geldt wel. Om Keita en dat zal het in ieder geval iets makkelijker maken om uh, te regeren. Bovendien, laten we niet vergeten, onder leiding van Bert Koenders, de voormalige Nederlandse minister, zijn er 12.000 soldaten van de VN, Verenigde Naties, aanwezig in Mali. En die verzorgen op dit moment de veiligheid van het land. Goed, Lindeijer, over Mali. Mali heeft een nieuwe president. Ibrahim Boubacar Keita, dus. Het was uh, niet singing in the rain, maar meer uh, rennen in de regen. Dus Usain Bolt na van, uh, afloop van de 100 meter bij het WK atletiek in Moskou. De Jamaikaan won in 9,77. In de regen dus. Uh, They away. the best stop. Get in had een goede start. Get in, Bolt moet komen. Justin Gatlin. Oh, Justin Gatlin. in. Nou, het komt Justin Bolt. Bol voorbij, Ketlin. Boal, zie je voorbij is. Het is knap, maar je wint toch nooit niet. Maar hier komt Jussein Boal. Now Boal is going to get there. He just storming past them. And Boal is going to take the goal now again. Wereld Ja, nu. Jazeker. 9,77 in 25 seconden. Jurandy Martina moest toekijken. Hij sneuvelde in de halve finale. Ondanks dat stond hij met een grote glimlach op zijn gezicht... Jeroen Stekelenburg te woord. Ja, ik heb mijn best gedaan. <tie> Is dit iets waar jij in jouw hoofd überhaupt rekening mee houdt... dat dit kan gebeuren? Ja, zeker. Ik ben niet 100%. Dus. Ik ben hier gewoon mijn best aan het doen. en ja, Helemaal in baan 9. Ik hoor die start niet goed, maar ja, ik kan niks eraan doen. Joh. Wat dacht jij toen jij de serieindeling zat? Dat je met Bolt en met Rogers zat? Oh, geen probleem. Ik moet gewoon lopen. Ik heb mijn eigen baan. Die jongens hebben hun eigen baan ook. Dus het was geen probleem. Ik moet gewoon naar het lopen. Hoeveel last heb je nog van je blessure? Ja, ik wil niet erover praten. Ja, gewoon lopen. Ik loop gewoon. Ik probeer er niet eraan te denken. Ik, ja, zo. Ben je nou echt stuk van? Nee, waarom? Dat ja, weet ik niet. Eigenlijk moet ik deze seizoen niet eens lopen. En ik ben hier semifinale toch goed gedaan. Dus ik ben blij met al die dingen dat ik ben gaan doen, dankzij God, joh. Goed, jij bent een man die gewend is WK-finales te lopen, vorig jaar de Olympische Finale gelopen. Ja, dan, dan, dan moet dat toch ergens een beetje steken. 2007 had ik finale gehaald op 100 en 200. Die andere twee was ik geblesseerd. Dus. Ik heb die finale voor WK in een paar twee jaar twee keer al niet gehaald. Dus. Olympisch wel? Ja, Olympisch wel. Maar WK niet. Dus ja, ik moet gewoon over die hele stukje overkomen. En ja, het komt goed. Wat zegt dit nou voor de 200? Want je zegt ja, ik heb toch nog wel een beetje last. Ik ga kijken hoe het gaat. Die ja, maar de rechterstruk gaat beter dan die bocht, dus ja, we gaan kijken. Ja, het verhaal voor het toernooi was dat je juist moeite had met de bocht, inderdaad. Ja, dus ja, we gaan kijken. Ik heb, ik heb niet allemaal die in die bocht getraind in een tijdje al, want ik wil het niet lastvallen, want ik, ik wil het die ander doen. Dus nu gaan we kijken wat gaat gebeuren. Ga je nou vloeken of past dat niet bij jou? Sorry? Ga je nou vloeken, een wordt eruit gooien of past dat niet bij jou? Oh nee, ik ga gewoon training en coach, nou, coach kan zeggen ja, je gaat het doen of je gaat het niet doen.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 het Turner met de best. Heel erg best gaat het niet met Ajax en Feyenoord. Zo dadelijk, na half acht, praat ik erover met de sportcollega Gio Lippens. Onder meer dus over de verloren wedstrijden van Ajax en Feyenoord. Ik, ik vond de eerste helft niet goed van onze kant. Uh, ik, vond, ik miste net wat, wat scherpte. We hadden niet de controle op de wedstrijd. En dan zie je de tweede helft uh, dat we helemaal de controle hebben... Ja, dan hoop je door een 1-0 voorsprong dat daarin uh, wat meer rust gaat komen. Ik heb al van verschillende mensen gehoord dat die wel heel makkelijk gegeven wordt, uh, de penalty. En daarnaast ook nog uh, rood ook dan nog dus, uh... Ja, ik kon het moeilijk zien van afstand en... Uh... Scheidsel beslist penalty en beslist een rode kaart. Daar kan ik verder niet, uh, niet, niet, niet meer van zeggen. Als hij dat zo ziet, dan, dan zal dat wel zo zijn. Het was, uh, was jammer, want ik vond dat we de tweede helft juist dus heel goed starten... en de controle hadden en het was wachten op de 3-1. Dan, uh... dan zie je CC wel een sprint maken, maar te laat... Te laat reageert, te laat. Je weet dat het altijd een keer dat je rij gaat oplopen. Dat je een keer de schade gaat oplopen. En dat is vandaag. Gebrek aan vertrouwen, dat je je niet vrij voelt. Ik heb uh, goede momenten gezien, maar meer, uh, mindere momenten. En daar moeten we zeker aan gaan werken. We hebben de nodige problemen. Uh, vertrouwen is er niet, dat zie je in deze wedstrijd. En, en we gaan mensen missen die geschorst gaan worden. Uh, we missen al jammaat uh, met een blessure, dus uh, het wordt er niet makkelijker op. Koeman en de boer, allebei niet tevreden en allebei dus verloren. Na half acht hoort u daar meer over. Nu eerst het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Het is half acht, hier is Mark Visser. Reizigers die vergeten uit te checken leveren de vervoerbedrijven jaarlijks 30 miljoen euro op. Dat schrijft de Telegraaf op basis van eigen bronnen. Reizigers betalen bij wijze van Borg aan het begin van hun reis 4 euro bij bus, tram of metro en tot 20 euro in de trein. Bij het uitchecken wordt dat bedrag verrekend met de werkelijke kosten van de reis. Reizigers die niet uitchecken zijn dat geld kwijt. De vervoerbedrijven willen niet zeggen hoeveel ze verdienen aan de vergeetachtigheid van reizigers. Het Israëlische kabinet heeft besloten de komende dagen al 26 Palestijnen vrij te laten. De vrijlating maakt deel uit van de afspraken over de hervatting van vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Israël heeft beloofd om in totaal 104 gevangenen vrij te laten. Dat heeft in Israël voor veel beroering gezorgd, omdat veel gevangenen verantwoordelijk zijn voor aanslagen op burgers. In Mali is de beslissende stemronde in de presidentsverkiezingen zonder problemen verlopen. Enig minpuntje was de hevige regenval, met name in de hoofdstad Bamako. Opkomst bleef daarachter in vergelijking met de eerste ronde. De uitslag wordt op zijn vroegst woensdag verwacht. De vroegere premier Keita zou voorliggen op de oud-minister van Financiën, Sissé. De kustwacht heeft een druk weekend achter de rug. De hulpdienst is 41 keer in actie gekomen. Het waren dan vooral plezierjachten die in problemen kwamen. Bij Lelystad kwam een zeiler om het leven toen hij overboord sloeg. De politie heeft gisteravond na een familieruzie in Leiden... zes mensen aangehouden. De ruzie was uitgelopen op een steekpartij... waarbij een man van 29 en een kind van 3 lichtgewond raakte. De man is één van de zes arrestanten.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 De storing zorgt voor slechts een enkel buitje. De meeste plaatsen blijft het vandaag droog. Vanmiddag trekken de wolken alweer naar het oosten weg... en dan breekt aan zee vooral de zon weer door. De temperatuur loopt vanmiddag uit een van zo'n 17 graden op de Waddeneilanden... tot 20 à 21 graden in het binnenland. De wind neemt geleidelijk in kracht toe. Die wordt vanmiddag westelijk windkracht 3 tot 4... en aan zee af en toe windkracht 5. Vanavond en vannacht kan er vooral in de kustprovincie nog een enkele bui vallen. Morgen overdag neemt de buigheid dan overal toe. Kunnen felle buien zijn? Dat is een kleine kans op onweer. Temperaturen lopen morgen uiteen van zo'n 17 tot 20 graden. Later in de week wordt het geleidelijk warmer. Hij zet de ruimtevaart weer op de kaart in Nederland. André Kuipers, u hoort hem zo dadelijk. En dan kijken we ook wat dat heeft opgeleverd, die ruimte reizen van hem. Verkeersinformatie is er niet. Er staan geen files. Goeie reis. 1...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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Noorse premier Stoltenberg werd internationaal bekend na de aanslagen van Anders Breivik. Hij wist het toen geschokte Noorwegen te verenigen met zijn betrokken manier van leidinggeven. Maar binnenkort zijn er verkiezingen en Stoltenberg staat er niet al te best voor in de peilingen. Tijd voor een opmerkelijke publiciteitscampagne. Het was een slim plan. Een premier die in verkiezingstijd als taxichauffeur ging rijden. Voor Stoltenberg was het de perfecte manier om te weten wat er nou echt bij de kiezers leeft. En belangrijker nog, via de verborgen camera in de taxi, was het resultaat een verkiezingsfilmpje. Eén waar je mogelijk ook nog zelf in kon knippen en plakken. En dus was het taxipak aan, zonnebril op en rij je maar. Alleen dat undercover viel erg tegen. Precies, precies. dat is een liefde, pas op Van achter vind ik wel dat je op Stoltenberg lijkt, zegt deze man. En ook bij deze meisjes begint het langzaam te dagen. Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? het Wat? Deze jongen op de achterbank heeft het al lang gezien... maar wil zich niet laten kennen. Ben je part-time taxi gaan rijden, vraagt hij. Maar na de eerste schrik komen ook de gesprekken op gang. Het is een geluk dat ik je hier in de taxi tegenkom, zegt deze oude vrouw. Ik wilde je al een brief schrijven. Waarom zijn de directeurslonen zo hoog? En zo komen de hete hangijzers los: het onderwijs, de studiefinanciering en het olifonds. Ik dus een grande papa. Een grande papa? Ja? Een premier-minister? Ja? Ja. Eike dus een premier-minister. Ga je nou echt weg als grande papa van Noorwegen? Nee hoor, zegt de premier. Die gaan we eens maar inzetten. Dat is nog maar zeer de vraag. Het linkse blok, onder leiding van Stoltenberg, loopt achter in de peilingen. We zullen het weten bij de Noorse parlementsverkiezingen op 9 september. Premier Stoltenberg van Noorwegen speelde de taxichauffeur om uh, wat meningen te peilen. En om wat promotie te maken natuurlijk ook. Tijd voor de sport. Gio Lippus, goedemorgen. Goedemorgen. Gio, wat een weekend. Uh, heel wat hoogtepunten nou. en ook uh, wat dieptepunten. Onder andere in het voetbal. Feyenoord bijvoorbeeld. Nul punt uit twee wedstrijden. En ook Ajax valt tegen... Ja, de 0-punten uh, <laughs> ja, uit twee wedstrijden bij Feyenoord. Dat is, dat is, dat is, is uh, niet, uh, niet vaak gebeurd. De, de, de afgelopen 50 jaar, uh, maar één keer. Uh, dat was 50 jaar geleden precies. Gisteravond laat hebben we nog met Hans Kruijs senior gebeld. Uh, die speelde toen in dat elftal. En toen waren het ook twee nederlagen. En uiteindelijk werd Feyenoord in dat seizoen nog vierde in de, in de competitie. Maar uh, ja, toen was de stress, uh, vertelde Kraai in ieder geval een stuk minder dan op dit moment. Want uh, ja, nu duikt iedereen er natuurlijk bovenop. Ze, ze vermoeden zelfs een uh, ja, bijna een complot uh, in, in, in, in, in het Nederlandse voetbal. Uh, er is aan alle kanten is er kritiek op uh, de manier waarop media met, uh, met de nederlagen van Feyenoord omgaan. Ja, en aan de andere kant denk je dan ook van ja, ze moeten toch vooral naar zichzelf kijken. Twee rode kaarten, gisteren, een penalty... Ja, dan, dan roep je het wel over jezelf af. Ja, is het wat ongelukkig of is, Feyenoord, is, is Feyenoord gewoon nog niet helemaal klaar? Maar Feyenoord is zoekende. En, en het gekke is dat Feyenoord natuurlijk uh, voorafgaand aan dit seizoen... Door, door, door veel insiders toch echt wel als een van de kampioenskandidaten werd aangewezen. Nou, zelf temperden ze de hoge verwachtingen in Rotterdam. Uh, Ronald Koeman zei ook, uh, jongens, zover zijn we nog niet. We moeten maar eens even kijken waar we, waar we uitkomen. Ja, en dan merk je toch dat uh, na die eerste nederlaag uh, uit bij Pek Zwolle... dat dat toen al uh, zoiets was van... ja, maar dit kan natuurlijk nooit gebeuren voor een ploeg... die, die in ieder geval uh, uh, meegaat doen in de strijd om het kampioenschap. Meteen die eerste wedstrijd daar verliezen bij een relatief kleine club. Ja, en op het moment dat je dan in eigen huis met 4-1 uh, aan de kant wordt gezet door FC Twente... en de manier waarop, ja, dan, dan breekt toch wel een klein beetje... Uh, nou, niet zozeer de paniek los, maar wel in ieder geval... Uh, ja, de crisis los en dan gaan ze toch wel nadenken van wat moet er gebeuren. Dan wordt er weer gesproken over nieuwe spitsen. Vorige week hebben we het er al over gehad, Mounir El Hamdawi. En vandaag uh, circuleert ook volgens het AD in ieder geval uh, weer de naam van Samuel Armenteros, uh, oud Heracles. En uh, speelt uh, tegenwoordig in België. En ja, die zou eventueel wel uh, naar Rotterdam toe moeten komen. Maar goed, dat geeft wel aan dat het dus nog niet lekker zit daar. Nee, nou ook Ajax. Uh, maar goed, Ajax is uh, de laatste jaren onder de boer vooral ook een, een slow starter, hè. Maar goed, ja, Ajax is een club die uh, vooral na de winterstop uh, de opmars uh, echt serieus uh, begint. En dan uh, veel punten verzamelt. Zo hebben ze natuurlijk wel uh, de kampioenschappen voor een deel bij elkaar gepakt de afgelopen drie jaar. Uh, ja, en die verliezen dan uh, uiteindelijk uit bij AZ. Uh, ook daarvan kun je zeggen van ja, wat is daar nou gebeurd? Ook daar werd trouwens meteen weer gekeken naar de, naar de scheidsrechter. Er was een uh, rode kaart voor Ricardo van Rijn. Een strafschop tegen. Toen kantelde de wedstrijd. Ja, en dan uh, krijg je toch altijd weer de opmerkingen, zoals dat in Rotterdam ook gebeurde. Van ja, als dat niet was gebeurd, dan uh, had het er heel erg uh, anders uitgezien. Maar uiteindelijk verliezen ze daar met 3-2. Maar inderdaad, de sfeer in Amsterdam uh, is op dit moment totaal anders dan in Rotterdam. En dat was een paar jaar geleden trouwens wel anders, hè? Want toen was het daar volop crisis. Mm. En, uh, je ziet uh, ook in Eindhoven dat crisis af en toe nog wel eens een keer tot iets moois kan leiden. Ja, precies. Leiden. Ja, wel goed uit de startblokken. Usain Bolt. Ja. Het kon bijna niet anders, zou je zeggen, maar toch. Je moet het maar wel even doen. Ja, twee jaar geleden ging het niet goed, hè, nee. Korea? En uh, daar uh, werd hij gedisqualificeerd omdat hij een valse start maakte. En nu ja, had hij eigenlijk, laten we heel eerlijk zijn... het was geen memorabele finale. Uh, zeker niet als je kijkt naar de tegenstand. Er zijn er natuurlijk nogal wat uh, geschorst uh, door allerlei uh, affaires. We weten het, hè, doping uh, in de atletiek in de 100 meter. Nogal wat grote namen uh, eruit op dit moment. Uh, Joanne Blake, uh, de grote concurrent uit het eigen land... die was er ook niet bij, die is geblesseerd. Ja, en dan uh, op dat moment uh, staat... Bolton min of meer alleen voor. Hij had ook nog eens een keer drie landgenoten in de finale. Ja, en het was gewoon oppermachtig zoals hij naar de overwinning liep. in Voor hem in ieder geval de snelste tijd van dit seizoen. Um, weinig strijd dus. Dus niet echt getergd, niet echt geprikkeld om nog eens een keer een stukje harder te lopen. Om maar in de buurt te komen weer van een wereldrecord. Aan de andere kant, het was ook slecht weer in Moskou. Het regende enorm. Het had enorm geregend. En op het moment dat hij over de streep kwam en dat hij een beetje zwaaide in de richting van het publiek... toen barst het onweer weer los. Toen kwamen er nog wat bliksemflitsen. Nou ja, en als je weet dat hij uh, lightning bolt genoemd wordt, uh, was ja, dat ja, wel best heel best erg toepasselijk. Ja. Ja. Goed. Nou, goed. Sint-Nicolaus moet moeten nog even over hebben. We hoorden hem al eerder deze uitzending. Hij werd vijfde bij de tienkamp. Hij was daar niet ontevreden over. Maar helemaal blij klonk hij toch ook niet. Denk je ook dat er meer had ingezeten? Ja, daar had meer in gezeten. Want uh, na de eerste dag uh, na de zaterdag stond hij al vijfde in het uh, klassement. En uh, ja, iedereen weet dat Elke Sint-Nicolaas de tweede dag vaak beter presteert dan de eerste dag. Uh, en dat, dat ging gewoon niet goed. Uh, met name de werpnummers uh, kwamen er niet uit. Uh, dat is wel een bekend probleem bij hem. Uh, het speerwerpen en het discuswerpen, dat liep niet helemaal lekker. Maar ook uh, de horde, 110 meter horde, was ook niet echt de race die hij had kunnen en moeten leveren op een wereldkampioenschap. En zelfs bij het Hoogspringen zijn favorieten. Onderdeel. Daar sprong die 35. Daar is hij nog altijd uh, een van de beste. Er was alleen een rust die was uh, beter met 45. Maar eigenlijk had hij daar ook wel iets meer kunnen presteren, waardoor hij weer wat meer punten had kunnen pakken. Dus ja, uiteindelijk is de balans is dan uh, toch wel ja, een beetje teleurstelling. Uh, er zat had meer in gezeten. Een medaille, daar hadden veel mensen op gerekend, en een medaille zat er uh, toch uiteindelijk niet in. Geo Lippens, dankjewel, en tot morgen. Tot Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. even in the quietest moments, is a super tramp. Give a little bit. We gaan terug naar 21 december 2011. U weet het vast nog wel. Een enorme witte buurtbal. Die is omhoog. En daar gaat hij. En ook. Allemaal op de komen zelf bijna niet meer En daar gaat hij omhoog. Oké en daar gaat de raket op. schip 2012 was zeker het jaar van ruimtevaarder André Kuipers. Hij verbleef, verbleef maar liefst 193 dagen in de ruimte en bij zijn terugkeer verkreeg hij de heldenstatus. Ruimtevaart stond midden in de spotlight. Maar hoe gaat het een jaar later met de Nederlandse ruimtevaart? Van slaggever Mark Hamer, u hoorde hem net, over Soyuz. probeerde die heen te komen. Hij maakt deze week in het Radio 1-journaal De Balans op. Allereerst met André Kuipers zelf. Beste André, namens heel Nederland wil ik u graag heel hartelijk danken... voor deze wonderlijke reis. U hebt ons laten meedelen in uw unieke ervaring... die velen hun leven lang zal bijblijven. U hebt laten zien dat wetenschap en techniek ongelooflijk leuk en interessant zijn. 30 augustus 2012. Alweer bijna een jaar geleden. Toen nog kroonprins Willem-Alexander... bij het nationale Ontvangst in Noordwijk voor André Kuipers. Ik probeer elektrisch te parkeren. Vorige week. Ik oh, heb oh, staat ja, dat... iemand op twee plekken die hij niet eens aan het laden is. Kuipers reist op dit moment de hele wereld over... maar hij is toevallig in de buurt van Hilversum. We spreken af bij de NOS. Kijk, en dan hier. En maken een kleine tour door het gebouw. De radiostudio... Nou, en hier kwam wel in ieder geval de, de lancering oh, leuk. en de landing vandaag. Hier 3, 2, 1, en dan is hij er nog net niet. <laughs> en nog een heel klein beetje Kijk eens, komt er komt een enorme stofwolk wel ja, ja. meteen naar boven. Even kijken wat er gebeurt ja, ja. in het vluchtleidingcentrum. Wordt er geklapt? Heel leuk, ja. Dat heb ik nooit teruggehoord natuurlijk. Dat zei ik al, hè. Dat, iedereen die heeft dat meegemaakt, zo op een of andere manier, behalve ik. 1 juli. 2012 was de terugkeer. In augustus vorig jaar de inhuldiging in Noordwijk. Hoe gaat dat nu met André Kuipers? Uh, eigenlijk heel goed, maar heel anders dan ik me had voorgesteld. Uh, nou, ik, ik had altijd het idee. Nou, ik kom terug en ik ga weer uh, netjes uh, uh, op in mijn kantoortje zitten op s En ik ga gewoon voor ESA dingen doen. Goed. Maar ik merkte... Uh, dat er ontzettend veel aandacht was. En toen dacht ik, ja, ik, ik, ik kan dit, dit, uh, die aandacht veel beter gebruiken. Het momentum veel beter gebruiken. En toen is het helemaal heel anders gaan lopen. Zijn al genomen bij de ESA? Ja, zo kun je het noemen. Ik, eh, kijk, want de ESA, als ik voor ESA werk, dan ben ik eigenlijk niet, zo, niet meer beschikbaar voor Nederland. Eh, dus inderdaad, eh, in overleg ben ik eh, in ieder geval twee jaar eh, op een zeg maar non-active status. Dus, dus, ja, ik doe nog wel dingen voor ESA, maar daarnaast ben ik, ja, ben ik vrij om allemaal dingen voor Nederland te doen. En dat betekent dat ik dingen doe voor, voor, voor de ministeries. Eh, want een van de dingen waar we probleem problemen hebben in Nederland is tekort aan technici. Een groot kort. In Nederland gaat 2 op de 10 mensen die gaat de techniek in. In Duitsland al 4 op de 10. Terwijl Nederland juist een land is dat het moet hebben van technologie. Kuipers dus als ambassadeur van de wetenschap. De ruimtereis van Kuipers heeft bij velen de zinnen geprikkeld... om zelf de dampkring uit te gaan. En dat kan waarschijnlijk ook over niet al te lange tijd. Het Nederlandse bedrijf Space Expedition Corporation, SXC... is net als de Britse zakenman Richard Branson bezig met het ontwikkelen van een speciaal vliegtuig waarmee je voor vijf minuten kunt zweven in de ruimte. Nou ja, dat is zeker iets. Ik bedoel, dat had ik absoluut gedaan. Uh, had ik geld voor gespaard, zeg maar. Uh, als, je, als ik niet uh, astronaut was geworden, want ja, de, ik snap heel goed dat mensen eens even willen kijken hoe dat eruit ziet. Een donkere helal en, en zo'n blauwe bodding uh, waarbij je het gevoel hebt dat je er buiten bent. Verder is het een, een logische ontwikkeling. Je ziet het in alle vormen van transport. En, en dit is een eerste stap. Je. En nu zijn het suborbitale vluchten, maar straks krijg je be bedrijven die dus gewoon in een baan komen. Je zal straks een hotel in een baan om de aarde krijgen. En dat gaat zelfs door naar de maan enzovoort. Het is gewoon een logisch proces. Mensen gaan straks op vakantie naar de maan en wie weet zelfs naar Mars. Ja precies, want daar wil ik het even over hebben. Dat SXC is een, is een, Nederlandse, ja. een Nederlands bedrijf. Dus een, een andere Nederlander is bezig met een heel ander project, Mars One. Een enkele reis naar Mars. Goed, Leuk idee? Leuk idee. Maar ik zou niet gaan. <laughs> het is een zelfmoordactie. Uh, maar het, het tekent uh, zeg maar, uh, de, de animo, de obsessie. Want er zijn geloof ik wat 80.000 mensen die dat willen. Uh, en ik uh, sluit niet eens uit dat het gaat gebeuren. Want je, je, moet heel, je hebt ontzettend veel geld nodig. Wat mij een beetje tegenhoudt... is natuurlijk het feit dat het uh, veel te riskant is. Nee, aan Kuipers is zo'n enkeltje Mars niet besteed. Hij vindt ook dat de focus van de Nederlandse ruimtevaart... Heel ergens anders op moet liggen. Als we het over Nederlandse ruimtevaart hebben, dan hebben we het over heel andere dingen. Dan hebben we het over onze expertise op het gebied van het bouwen van sensoren, bouwen van zonnepanelen, robotarmen. De echte ruimtevaart in Nederland. We hebben heel veel ruimtevaartindustrie in Nederland. Daar zijn we goed in. Ja, en dan hebben we ook nog een keer wat Nederland. We zullen eens aan Aztec gewoon nodig blijven houden. Of ja, wat alle ook, al leuke initiatieven er allemaal ja, zijn. Maar die, die initiatieven zijn prachtig, maar het is privé. Eh, ja. dat, dat, dat staat helemaal. Voor echte ontwikkeling van de ruimtevaart blijf je dit nodig hebben. Ja, dan heb je de Nederlandse ruimtevaartindustrie nodig. Dus die de, de echte dingen bouwen voor, uh, voor onderzoek. En dat is dan indirect een oproep aan de Nederlandse overheid. Om te blijven investeren in innovatieve wetenschap en techniek. En die boodschap zal ik nog vaak gaan verkondigen. Voorlopig uh, ga ik me vooral richten op Nederland. Het momentum gebruik van die ruimtevlucht. En uh, zoveel mogelijk mensen bereiken en enthousiasmeren. Nog een hoop werk te doen hier op aarde, hier in Nederland. Absoluut. André Kuipers. Meer over de stand van de Nederlandse ruimtevaart is te vinden op nos.nl. Daar is ook een langere versie van het gesprek met André Kuipers te zien en te horen. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Lara is een dagje vrij. Er komen wat vragen op Twitter binnen. Ze is gewoon een dagje vrij. En daarom is hier Raymond Sarré. Een oproep van hartpatiënten Nederland in de Volkskrant. De vereniging vraagt patiënten en nabestaanden met de ernstige klachten over ziekenhuizen om zich te melden. De Belangenclub vreest namelijk dat vooral in kleine streekziekenhuizen geregeld wordt geopereerd door onbevoegde specialisten. Aanleiding voor de oproep zijn de berichten over een chirurg die vaatoperaties verrichten zonder de juiste papieren. Hartpatiënt in Nederland denkt dat dit het topje van de ijsberg is. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen spreekt dat overigens in de krant tegen. Medische specialisten hanteren volgens de ziekenhuizen de richtlijnen zorgvuldig. De vader van klokkenluider Edward Snowden gaat binnenkort naar Rusland om zijn zoon te zien. Lon Snowden laat weten in een interview aan ABC deze week. Hij ziet het liefst dat zijn zoon naar huis terugkeert. As a father, I want my son to come home if I believe that the justice system. Uh, that we should be afforded as Americans is going to be applied correctly. Uh, at this point, when you th consider many of the statements made by our leaders, leaders in Congress, they are absolutely irresponsible and inconsistent with our system of justice. They have poisoned the well, so to speak, in terms of a potential jury pool. Where my son chooses to, to live the rest of his life is going to be his decision. But I would like at some point in time for him to be able to come back to the U.S. Van Edward Snowden. Ruim 200.000 kinderen aan vanochtend in het zuiden van het land weer school. Daar worden ze, volgens de Telegraaf, geconfronteerd met extreem volle klassen, aanzienlijk minder leerkrachten en onfrisse gebouwen. Werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs spreken, volgens de krant, van het meest dramatische schooljaar. Dat zou een direct gevolg zijn van de bezuinigingen, want veel leerkrachten zijn hun baan kwijt, de werkdruk in het onderwijs neemt toe en de klassen worden groter. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs, zo voorspellen de organisaties. Universiteit Maastricht en het UWV onderzoeken of werken bijdraagt aan een snellere genezing van kankerpatiënten. Het is de eerste keer dat de relatie werk- en kanker wetenschappelijk wordt geanalyseerd. Dat is op de site van L1 te lezen. De Limburgse stichting Werken Tijdens Kanker pleit al langer voor zijn onderzoek. Volgens de stichting komt het merendeel van mensen met een chronische ziekte onterecht in een uitkeringssituatie. Oud-ondernemers blazen nieuw leven in de verlamde overnamemarkt. Van het midden- en kleinbedrijf is het openingsartikel van het Financieel Dagblad. Met hun geld en ervaring zijn ze de gedroomde kopers op een overnamemarkt die door de financiële crisis is verlamd. Volgens adviseurs in de fusie- en overnamemarkt is cashen en opnieuw beginnen een nieuwe trend in het MKB. En de oud-ondernemers komen als geroepen, want Verkopende partijen zitten te springen om opvolgers die een veertje kunnen wegblazen... en weten hoe je een bedrijf verder brengt. En in Costa Rica worden de twee nationale dierentuinen gesloten. De dieren worden vrijgelaten en als dat niet mogelijk is... ondergebracht in opvangcentra. Ja, de trend is ook hier. Meer ruimte, minder soorten. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen Weer? Dit is de Nederlandse zomer. Dat op. Twee dingen. Two, Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Deze week, na een ijskoude nacht schijnt nu op veel plaatsen de zon. Zomerse gesprekken over de winter. Met vandaag Olympisch schaatskampioen Bart Veldkamp. Over het werk van de schaatscoach. Twee dingen. In de zomer en de winter. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Radio, het nieuws van alle kanten.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 Vanaf vanavond is hij er weer. De Memories Zomer Special. Zon, zee en liefde vanuit Israël, Spanje en Frankrijk. Een zoektocht naar die ene liefde van toen. De Memories Zomer Special is er vanaf vanavond. Om kwart over negen bij de KRO op Nederland 1. Op 15 augustus herdenken we de slachtoffers van de Japanse bezetting. en het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië.